Bij een explosie in een Chinese tunnel zijn gisteren 20 wegwerkers om het leven gekomen. Vier arbeiders konden levend uit de tunnel worden gehaald. De wegwerkers waren bezig om een snelweg aan te leggen en gebruikten daarbij explosieven. Toen er zo'n 300 kilo aan explosieven uit een vrachtwagen werd gehaald, zou het mis zijn gegaan. Er zijn 200 reddingswerkers bij de tunnel om slachtoffers te bergen.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 Open nu de spaaronline rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Stel, u ontvangt een AOE-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Dan is het handig om te weten dat uw vakantiegeld in mei overgemaakt wordt.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 Dit geluid heb ik niet gehoord, maar het beest dat dit geluid maakt... ...heb ik wel gezien. En als je hem dan in het vizier krijgt, zwemmend in het water... sleepend met takken of uh, zittend aan de waterkant, nou, dan vergeet je het nooit meer. Vorige week was ik voor, voor Gevolgens TV in de Biesbos op zoek naar dit dier. En ik heb hem gevonden, de bever. En wat is ie groot... En indrukwekkend, een volwassen bever kan wel 20 tot 30 kilo zwaar worden. Ja, en rond deze tijd krijgen de bevers hun jongen. ja, die jongen, die jongen zijn bij geboorte al meteen echte, ja, mini bevers met haartjes en tanden. Ze wegen ongeveer een halve kilo. Hun menu bestaat de eerste dagen uit melk, maar gaat in de eerste week over naar hapjes plant. Om na een week of drie beginnen ze dan met, uh, dat is heel opmerkelijk, iets wat onsmakelijk, uh, opmerkelijk bijgerecht van de bever zijn eigen keutels. De bever is een zogenoemde blinde darmverteerder. De bacteriën die ervoor zorgen dat voedsel verteert, zitten aan het Eind van het Darmkanaal. Om toch de nodige voedingsstoffen te kunnen opnemen... produceert de bever overdag speciale uitwerpselen. Een soort ja, groene pasta die ze vervolgens weer opeten. En zo gaat voedsel twee keer door het verteringskanaal. En nu met die bacteriën er al in. Uiteindelijk poepen ze alles s'nachts al rondzwemmend dan weer uit. Om u bij dit smakelijke verhaal ook een leuk beeld te bieden... vertelde Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging... dat de bever tijdens het poepen overdag meestal op zijn staart zit... Zo doet de status dienst als een soort serveerbordje. Goedemorgen. Eindelijk is het zover. We krijgen ons eigen volk hier uh, bij het kapitol. Imker Pim Lemmers is al uh, gearriveerd. Hij gaat straks uh, nog weer, komt hij weer aanrijden als het goed is met zijn auto. En, al, en dan uh, gaat hij hier de bijenkast neerzetten... die hier de komende tijd komt te staan. Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt toe. Maar helaas is dat niet recht evenredig met het aantal laadpalen. Wat is nou de beste plek voor zo'n laadpaal? En we hebben in de loop der jaren al heel wat columnisten gehad. En deze week is dat, en ik ga het gewoon zeggen... Joep van het Dek. Wij zijn Janine Ambring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. Helena Besprozvanik speelde het snelle deel uit de pianosonate in C. Groot van frans Jozef Haydn. In de buurt van Amsterdam, langs de dijk bij Uitdam, zitten ruim duizend ringslangen. Met mooi weer loop je de kans dat je, dat je ze over de dijk ziet kronkelen of in het water ziet zwemmen. De ringslang is een beschermd dier in Nederland. Nog wel. Als de Flora- en Faunawet doorgaat, dan kan dit zomaar veranderen. Daarom is Landschap Noord-Holland een actie gestart om de compostkist voor de ringslang te introduceren. Zo'n kist moet zorgen voor een broeierig klimaat dat geschikt is om eieren in te leggen. De eerste bak, de eerste kist, is inmiddels in Uitdam geplaatst. Verslaggever Johan Dibbits gaat met stadsecoloog Fred Haaien en slangenexpert Jan van den Berg van Raven op zoek naar de ringslang. Hier ja. moeten ze zitten. Is het niet een beetje te koud? Het is wel uh, koud. Ja, de slangen die, uh, die zitten hier, dat weten we zeker. Alleen of ze zich laten zien, dat, uh, ze zijn dus afhankelijk van die zonne-energie. Het zijn koudbloedige dieren, dus die warmen zich op in het zonnetje. Als het zonnetje er komt, zo in de luwte, hebben we kans op een ringslang. Ja. Maar we hebben een kleine kans, want het is geen optimaal slangenweer nu. Fred Haaien, slangenmensen. Ja, nou ja. <laughs> Stadsecoloog in Noord. Ja. Inderdaad, in Amsterdam-Noord. Uh, ja, we zijn heel druk bezig met uh, natuur een uh, plek te geven tussen de mensen. Dus mensen en dieren samen in en buiten de stad en een uh, levende, leefbare stad maken. Fred, kijk rechts, kijk links. Pas op, hè, want het is nat en glad en je kunt zo'n enorme klapper maken en dat willen we niet. Wat moet je nou wel of wat moet je nou niet doen als je op zoek bent naar uh, ringslangen? Een ringslang is doof, dus je mag best geluid maken. Ze hebben hele goede ogen en een hele goede neus. Uh, of neus, ze, ze proeven de moleculen uit de lucht vandaan. Dus je moet heel goed opletten en uh, eigenlijk met je ogen uh, een stuk vooruit kijken en zo de omgeving scannen. En dan heel goed opletten of je een ringslang ergens ziet. En uh, als je hem ziet, uh, ja, dan moet je er... Ik mag er wel aankomen, maar de mensen moeten er gewoon afblijven en laten zitten. Maar ik ga hem dan proberen te vangen. En dat is best wel heel moeilijk. Je hebt ook nog iemand meegenomen? Ja, dat is Jan. De slangenexpert expert van, uh, ja, van Amsterdam, laat ik maar zeggen. Ja. Hè? Jan van den Berg, slangenexpert. Hoe komt dat zo? Ik vond het zo uh, uniek en apart dat er uh, in Amsterdam en om Amsterdam zoveel slangen leven. Dit is het rijkste gebied voor de ringslang in heel Nederland. Hoe komt dat? Hier vinden ze alles wat ze nodig hebben. Hier vinden ze voedsel, hier vinden ze zon op de dijken. Hier kunnen ze overwinteren en ze kunnen zich prima voortplanten omdat wij. Wat eten ze? Nou, ringslangen die eten als ze geboren zijn, eten ze regenwurmen, naaktslakken. En later als ze wat, wat groter worden, dan gaan ze over op kikkers, padden. En, en visjes zullen ze ook niet versmaren. Volgens mij heb je dan een slang met een bubbel. Want hoe krijg je zo'n grote pad en zo'n klein slangetje? Dat is de truc van de slang. Hè? Kijk, de ringslang is een jager. Die proeft met zijn tongetje proeft die de moleculen in de lucht. En die weet precies waar de prooi zich ophoudt. Hij ziet een prooi en dan? Hij ziet een prooi en die prooi die pakt die gewoon, die wurgt hij niet... En die werkt hij gewoon als het ware levend naar binnen. De, de mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. Maar we hebben de grootste slang in uh, Amsterdam is uh, 1,30 meter. Laatst heb ik hier een paar uh, vrouwtjeslangen van een, uh, van een dikke meter uh, toch gevonden. Dus, uh, ja. En de mannetjes die worden dan zo'n beetje hooguit. 70, 80 centimeter. Dan heb je een hele grote man. Wat zijn de aantallen? 10? 20? Want we, want we, ja, We staan hier nou, zo uh, aan de dijk. Kijk, we hebben wel een schatting gemaakt. En uh, hier uh, zit toch een groep slangen van, uh, van duizend uh, in zijn totaliteit. Het aantal slangen neemt toe. Dat heeft ook te maken met het feit dat we hier allemaal broeihopen aanleggen. Composthopen uh, die hier liggen en daar ja. gaan ze naartoe. We hebben het Amsterdamse mengsel. Dat bestaat voor een deel uit uh, paardenmest, takkenhaksel en maaisel. En dat, dat doet het goed. Dat doet het uitstekend en daar uh, je ze goed op. En aan de andere kant merk je gewoon dat heel veel mensen uh, ongelooflijk bang zijn voor slangen. En dat heeft ook al heel wat slangen het leven gekost. Want uh, ja, ze, ze reizen over of ze slaan ze met een schep in twee. Uh, zo groot is de angst voor slangen bij veel mensen. Uh, maar in de natuur, egels uh, pakken jonge slangen, reigers pakken jonge slangen... Een verdwaalde ooievaar hier zal een ringslang ook absoluut niet versmaden. Roofvogels, buizers. Ja, absoluut. Buizers, roofvogels, uh, alle soorten roofvogels pakken in principe jonge ringslangen. Het leuke ook van een ringslang is dat ze een heel spel kunnen opvoeren wat hun leven kan redden. He, wat je hier dus vaak ziet, is als je dus een ringslang ziet dat hij zijn eigen zeg maar op zijn rug draait. Zijn bek open doet en een heel spel doet van ik ben dood, laat mij maar met rust. En waarom doet hij dat nou? Nou, de meeste roofdieren, die hebben geen interesse in een dode slang. Dus die, die zijn die wel, Het moet een levende slang zijn, die, die willen ze wel eten. Maar een dode slang, die stinkt en uh, dat weet die ringslang. Daardoor doet hij dat hele spel van ik ben dood. Hij kan zelfs bloeden uit zijn bek. Dat is onvoorstelbaar om te zien. Ik heb het hier een aantal keren gezien, dat een ringslang die bloedt uit zijn bek en zo een... Ongelooflijk rollenspel, wat hij speelt om maar aan die rover te ontkomen. Hij houdt je gewoon voor de gek. Jan, kom je mee? <laughs> eh, ik denk dat dat uh, de onze Sparta speelt. En uh, het regenbuitje, regenbuitjes die, er, uh, die we net hebben gekregen... dat maakt het voor zo'n ringslang niet aantrekkelijk om nu even uh, eruit te komen. Dus die zitten gewoon netjes tussen de rotsblokken verscholen. Het is te koud voor de dames en heren. Het is te koud en de kinderen wachten op ons, dus ja. we gaan gewoon lekker die kant op. Wat ja. een leuke foto! In dan werd het een media-event. De composthoop voor ringslangen. Een pallet waar een bak van gemaakt is, waar de ringslang van onderin makkelijk naar binnen kan. Dus er gaat compost in. Er staan kinderen en taart en fotografen bij de compostbak omdat dit het officiële moment is waarin de actie wordt gestart om dit soort composthopen meer in Nederland te verspreiden. Om de ringslang meer kans te geven. Yes, Nog een keer en deze kant Helemaal goed. En het is hier een prachtige plek zo. Tussen die basaltkeien, goed in de dekking van fluitenkruid en brandnetels. Dus die ringslangen die weten dit wel te vinden. Wat gaat er zich allemaal afspelen in die compostbak? De ringslang die leeft hier, die, die gaat hier uh, over die Waterlandse Zeedijk... is hij constant aan het zoeken naar prooien. En die komt dan plotseling deze nieuwe bak tegen. En dan wordt hij nieuwsgierig en dan gaat hij kijken. En dan voelt hij ook dat het warm is daar in die compostbak. En die warmte, die is voor hem zo belangrijk. En, uh, nou, dan gaat je hebt dan... het over hem, het is toch haar? Hè? Haar, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is een haar, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is een dame. En uh, die dame die gaat dan uh, op zoek uh, naar een uh, warm plekje... En die kan daar dan haar eieren in leggen. Hoeveel slangen hoeveel gaan er in zo'n compostbak? Het kan één vrouwtje zijn, maar het kunnen er ook twintig zijn. Als, als een vrouw daar de eieren legt, dan zijn die andere vrouwen ook nieuwsgierig. Die volgen het geurspoor en die leggen hun eieren daar tegenaan. Waar, waar blijven de mannetjes? De mannetjes die hebben hun werk al verricht. Die uh, zijn nu heel actief. Ze kunnen zo een, een dame opzoeken. En dan kan het zo zijn dat er een, een bal van slangen over de dijk heen rolt. En dat is dan één vrouw met meerdere mannen eromheen. En uh, dan heeft ze ook uh, jongen van verschillende mannen. Dus uh, ze wordt bevrucht door verschillende mannen. Corolla van de Tempel, van het landschap Noord-Holland. Hoe kom ik aan zo'n bak? Zo'n bak uh, kan je kopen bij uh, landschap Noord-Holland. een de Hollandse kan... vraag, hoeveel? 25 euro. Koop je? Ja. Maar ja, je kan ook zelf een bak aanleggen, maar dit is veel makkelijker. Is Deze bak klaar. is speciaal omdat hij uh, extra gaten heeft waardoor de ringslang er uh, gemakkelijk in kan. Waarom moet ik zo'n bak in de tuin zitten? Om de ringslang te helpen natuurlijk. Omdat de ringslang ontzettend mooi dier is, zeldzaam dier is en straks misschien niet meer wordt beschermd volgens de wetgeving, moeten we toch allemaal een beetje helpen. Oh, ja. Elias speelt de gitaarbewerking van de wals in Viesgroot van de Italiaanse gitaarvirtuoos Mauro Giuliani. Rijden wordt weliswaar steeds populairder, maar het probleem blijft toch de oplaadpunten. Met 2500 laadpalen in het hele land zijn er te weinig. En daar moet verandering in komen, vindt The New Motion. Samen met consumentenplatform Nudge starten zij de campagne Love to Load. Bedoeld om samen met het publiek zo snel mogelijk veel nieuwe laadpunten van de grond te krijgen. Op het mediapark in Hilversum wacht je net paramoor samen met Maarten de Leng van Nudge... op de komst van Alef Arendsen van New Motion. Die uiteraard elektrisch rijdt. Alef. Hoi. Wat een snelle auto. Ja, een mooie blauwe sportwagen. Ja, helemaal stil. Dus ik weet niet of je het op het kunnen nemen, het geluid. Ja, nauwelijks. Nauwelijks. Ja. ja. Maar goed, ja, we moesten even op je wachten. Was je op zoek naar een laadpunt of zo hier? Ja, ik heb geen kunnen vinden. Dat is toch een beetje jammer. Ja. Groot parkeerterrein hè, hier in het Mediapark. En nergens een laadplek. Zou dit een goede plek kunnen zijn voor een, uh, voor een laadpaal? Nou, ik denk het wel. Een aantal klanten van ons die uh, wonen en werken hier ook in de buurt. Dus ik denk dat het zeker een ideale plek zou zijn. Veel verkeer, veel bezoekers. Dus in de toekomst ook denk ik heel veel elektrische auto's die hier uh, een tijdje willen komen laden, denk ik. Vandaar dus jullie campagne, hè? Love the Load. Waarom moet er zo'n campagne komen? Nou, het kip-ei-probleem van elektrisch rijden gaat natuurlijk over de laadpunten en de auto's. Zonder laadpunten ja, gaan mensen niet heel veel rijden. Dus we zoeken eigenlijk uh, ja, de beste plekken in Nederland om laadpunten neer te zetten. Plekken waar veel bezoek is, uh, waar veel verkeer is, waar je ook nog wat kan doen in de buurt. Want als je toch een half uurtje of een uurtje of een anderhalf uur je auto aan de lader zet, ja, dan is het toch uh, leuk als je in de buurt een broodje kan eten of een kopje koffie kan drinken of iets, iets, iets leuks kan doen. Dus vandaar dat we aan de mensen vragen om hem de beste laadplekken aan te wijzen mij nou, staat ook Maarten de Leng hè, van Nudge, een ja, consumentenplatform. Ja. Jullie willen, willen mensen er echt bij betrekken? Absoluut, want het is zo, wij kunnen wel weer gaan bedenken... Hè, dat er heel veel goede locaties zijn waar we die laadpalen willen. Maar laten vooral die mensen zelf horen. Dus wat wij doen als Nudge, in krap anderhalf jaar hebben we meer dan 25.000 mensen... die gemotiveerd met duurzaamheid bezig zijn. En we schakelen die mensen in om daadwerkelijk locaties aan te geven... waar ze die laadpalen graag zouden willen hebben. Nou, ik zou zeggen voor de deur... Voor de deur inderdaad, zou bijvoorbeeld kunnen. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk, nee, maar wat Alef net zei... we zoeken in eerste instantie met name ook naar locaties... waar veel publiek komt, waar mensen wat langer blijven. Mm. Uh, dus locaties waar daadwerkelijk mensen ook de tijd hebben om hun auto te laden. We hebben nu volgens mij iets van 1750 elektrische auto's rijden in Nederland. Hoeveel laadpunten hebben we? Nou, we hebben op dit moment in Nederland zo'n 2500 laadpunten. Dus um, uh, in dat opzicht, in absoluut aantal, is dat een match. Maar we zoeken natuurlijk ook met name een spreiding in laadpunten. En dat is waar Nudge ook een bijdrage aan wil leveren. Want die 25.000 mensen zitten door het hele land heen. En er zijn nog een aantal blinde vlekken. Woning in Zeeland. Juist. En ook daar willen we die Nudge's mobiliseren... om mee te werken aan die Love to Load campagne van de New Motion. Dat kan allemaal digitaal. Ze kunnen hun reactie simpelweg eh, op de pagina van de Love to Load campagne aangeven. Nudge.nl slash Love to Load. En daar kunnen ze hem invullen. En nee. euh, dan zullen we op 22 juni, dat is wel erg leuk, ook de locaties met de meeste stemmen daadwerkelijk gaan realiseren. Ja, Alef. Hoeveel komen er meer dan? Voor eind volgend jaar willen wij in ieder geval 10.000 punten gerealiseerd hebben. Er zijn nog een aantal andere initiatieven die daaraan meehelpen. Dus ja, als we richting de 20.000 laadpalen gaan in Nederland... dan. Uh... Gaat het de goede kant op. Dat is wel heel ambitieus, hè? Als je bedenkt hoeveel er nu zijn. Ja, ja maar goed, het aantal laadpunten met het aantal auto's moet ongeveer gelijk opgaan. Dus uh, als we ja, in Nederland 10.000 tot 20.000 elektrische auto's willen hebben rondrijden, hebben we ook echt wel 10.000 tot 20.000 laadpunten nodig. Maar hier staan ze in ieder geval nog niet, hè? Nou, daar gaan ja, we. Even met... rondgekeken, hè? Maar... Ja, klopt. Nee, maar daar gaan we met deze campagne en misschien zelfs los van deze campagne, überhaupt gewoon wel verandering in brengen. Om je hier snel eentje neer te zetten. En hopelijk nog veel meer. Nou, succes. Ja, dankjewel. Maar ja, gaat hij weer. Je hoort ze bijna niet. Weet u zelfs zo'n ideale plek voor een laadpaal? Geef dat dan door. Op onze website vroegevogels.vara.nl kunt u zien hoe dat moet. het derde deel, het allegro, uit het concerto in D-majeur... van de Duitse componist Johan Friedrich Vasch. Wij zijn toe aan sterren en nieuws. En het nieuws wordt gelezen door Ewout de Jong. Attentie, alstublieft. Wil de heer Janssen met spoed naar vergaderruimte 3 komen... er zitten 14 Koreanen op u te wachten. Ik herhaal 14 Koreanen. Regis en NS introduceren Station to Station. Uw netwerk van flexibele werkplekken op stations. Met onder andere videoconferencing. Kijk snel op Station.nl. Het stof van de revolutie is neergedaald. Maar op de puinhopen van de dictatuur heeft Libië grote moeite de eenheid te bewaren. En in Jemen ontmoet ik dappere vrouwen die voorop gaan in de strijd. Paul Roosemuller en de Arabische revolutie...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 Het NOS-journaal. Bij een aardbeving in het noorden van Italië zijn drie doden gevallen. Het epicentrum van de beving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter lag 35 kilometer ten noorden van Bologna. De doden waren fabrieksarbeiders die ondervallend puinbedolven waren geraakt. De schade lijkt verder mee te vallen.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 De wieleronde in Californië wordt vandaag afgesloten met een korte etappe naar Los Angeles. Geesink verdedigt 46 seconden voorsprong op de nummer 2, David Sebrisky. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar vooral in het oosten komen ook opklaringen voor. Over het noordwesten trekken enkele buien en daarbij is ook een kleine kans op onweer. Er staat de meest matige wind uit het noorden tot noordoosten en de temperatuur ligt op dit moment rond 11 graden in het westen en in het oosten is het al 15 graden. De buien in het noordwesten trekken weg, maar vanmiddag ontstaan verspreid over land nieuwe buien. Daar is een grote kans op onweer en uit een enkele bui kan ook hagel vallen. Af en toe laat de zon zich zien en de temperatuur stijgt naar 18 graden in het westen tot plaatselijk 24 graden in het oosten van het land. Alleen dicht bij zee kan het door de wind een paar graden frisser zijn. Vanavond en vannacht blijven we te maken houden met een enkele onweersbui en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wordt het op veel plaatsen nog wel graadje warmer. Af en toe schijnt de zon en vooral in de middag is er kans op onweer. Krijg nu een gratis fiets naar keuze bij nieuwe kozijnen en deuren van Belisol.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 onze Radio 1-promo voorbij horen komen, dan weet u al wie de columnist van deze week is. Voor degene die dat nog niet weten, geven we een slinger aan het rad. Joep van het Hek. Joep van het Hek, columnist, cabaretier en sinds enige tijd in bezit van een nog schikere uh, ch functie, beginnend met een C, cultureel professor aan de TU Delft. Onder de titel Los van Alles gaf hij de afgelopen maanden masterclasses... aan een select clubje studenten. Voelt u nou ook de behoefte om eens los van alles te zijn? Het kan. Bij de TU Delft tot 14 juni staat daar het resultaat van de masterclasses van Joep. En dat is een grote zwarte doos waarin bezoekers één minuut kunnen ervaren... hoe het nou is om los van alles te zijn. Gelukkig was de cultureel professor nog wel geaard genoeg om voor ons een column te schrijven. Luister naar die column van Joep van Dek. De bejaarde juffrouw Regenbogen werd juffrouw genoemd omdat ze niet getrouwd was. In mijn jeugd was dat een verschil. Getrouwde dames waren mevrouw, ongetrouwde dames juffrouw. Juffrouw Regenbogen was onze buurvrouw. Ze woonde samen met haar broer, een stokdoven stevig aan de drank verslingerde vrijgezel, reinier Regenbogen. Het was een mooi, excentriek stel. En goede buren voor een lawaai gezin met acht kinderen als het onze. Mevrouw Regenbogen had iets bijzonders. Ze voerde de vogels op een bijzondere manier. Iedere middag, zo om een uur of half vijf, dan deed ze de achterdeur open en tikte ze met de sleutel van diezelfde achterdeur onder een bord. En op dat bord lagen stukjes oud brood. Als juffrouw Regenbogen onder dat bord tikte... en ze deed dat heel hard en zeer gedecideerd... dan kwamen de vogels uit de buurt aangevlogen. En die gingen dan met z'n allen in een boom in haar achtertuintje zitten. Ze strooide het brood op het gazonnetje, ging naar binnen en deed de deur dicht. De vogels, mussen, merels, spreeuwen, roodborstjes, koolmezen stortte zich op het brood en in een vloek en een zucht was het verorberd. En als het op was, gingen de vogels weg. Een prachtig beeld, die absoluut niet schuwe vogels... die zo voorbeeldig in die boom gingen wachten. Elke middag. Een deel kwam al als ze de achterdeur opendeed. Die hoefde ze niet eens naar zich toe te tikken. Hoe dat ooit begonnen is, dat tikken, geen idee. Toen ik in het huis naast haar geboren werd, woonde zij er al. En tikte ze waarschijnlijk al. Dat moet dus ooit begonnen zijn. Die eerste keer tikken. Die eerste keer dat ze dacht, ik waarschuw ze dat er brood ligt. Hoe doe ik dat? Ik tik met de sleutel onder het bord. Normaal vliegen vogels weg bij lawaai. Schrikten tikken ze af. Maar deze vogels niet. Ik mocht er graag over nadenken. Die eerste keer tikken. Dat je het op het idee komt de vogels naar je toe te lokken met lawaai. Sinds een klein jaar woon ik aan het Amsterdamse Vondelpark... en heb ik op een prettige wijze last van vogels. Vroege vogels, die zo rond vier ochtends zin in de dag krijgen... en vrolijk beginnen te fluiten. Ik vind het lekker. Vooral omdat ik zo rond het uur meestal nog wakker ben. Ik lees en schrijf s'nachts. Zo gauw de vogels fluiten, denk ik aan ooit, aan toen... De tijd dat ik jong was en me met vrienden door de nacht dronk. Pratend over onze toekomst, onze levens. Over schrijvers, componisten, artiesten, dichters, filosofen, Maar vooral over onszelf. Wij waren de kern waar de wereld om draaide. Als de vogels gingen fluiten, begon de wijn anders te smaken. En trokken we op huis aan. Op naar onze rotzooikamers. Vol platen, kranten, boeken, vuile kleren. Dagen af was en gezonde eenzaamheid. En daar sliepen we uit, tot diep, heel diep in de middag. Op de kantoren werd gewerkt, vaders verdienden hun geld... carrièremakers deden hun best om de wereld te redden of te verpesten. En wij, wij sliepen. En de vogels, die waren inmiddels stil. Maar die vogels maken mij dus weemoedig. Soms zelfs licht sentimenteel. Jongens waren we maar, aardige jongens... De samenstelling van de vogels is wat anders. Minder mussen en een behoorlijke club. Exotische halsbandparkieten. Het is net de echte wereld. En nu het al diep in de lente is, en ik bij het fluiten van de vogels merk dat ik afgeleid dus uitgewerkt ben, wil ik nog wel eens naar beneden gaan voor een volkskrantje en een voorzichtige koffie. En graag gooi ik dan even de tuin open. En wat doen de vogels? Ze vluchten. Schieten schichtig weg het park in, hoog in de bomen. Ik kijk naar het groen en denk... Juffrouw Regenbogen, hoe deed jij dat? Wat was je geheim? Franciscus van Assisi sprak met de vogels. Maar goed, dat is een legende, een sprookje. Juffrouw Regenbogen heb ik het met een ferm tikken zien doen. Ik heb haar de vogels zien lokken. En bij mij schieten ze weg... En dat is raar. Dat is heel raar. Koninklijk Concertgebouwkerst speelde de finale... uit de tweede jazzsuite van de Russische componist Shostakovich. Eens even kijken. Menno die is naar buiten gelopen. Want uh, daar staat de auto van onze huisimker Pim Lemmers... met in zijn auto... Tienduizenden bijen. Menno, ben je een beetje beschermd of is het nog niet nodig? Nee, ik, uh, ik, nog niet. ik heb mijn pak nog niet aan. Ja, Pim, we staan hier bij je auto ja, voordat je die achterklep open doet. Uh, moeten we onze pakken nog niet aan? Nee, het is echt. Uh, je ziet, het er zit een riempje om de bijen die zitten nog uh, lekker bij elkaar. En uh, even geluisterd net. Het zoemt heel mooi, maar vanaf gisteravond 10 uur zitten ze al in de auto. En uh, we eens even kijken. Of... Ja, de, doe maar. Klep gaat open. Ja, daar staat gewoon een grote groene uh, uh, kast, centimeter of zeventig hoog. En een, uh, dit is een bijenkast en daar zit inderdaad een, een, een riem omheen. En kun je al iets horen binnen? Uh, nou, ik denk het nog niet, Menno. Even luisteren, even de, de, de... ik zeg altijd even de oor tegen de kast. Even luisteren. Ja, het bruist. Meen je dat? Ze hebben de nacht echt, overleefd. Echt ja, ik vrees dat wij dat niet, dat de microfoon dat niet redt. Nee, we, we horen niks. Maar waar hebben ze de afgelopen tijd uh, gestaan? Nou, ze hebben twee weken in, in Heemstede gestaan, op de kinderboerderij in uh, het Groenendaalse Bos, het molentje. En daarvoor hebben ze drie weken mogen bestuiven in Zwaagdijk, uh, Zwaagdijk West. Daar hebben ze gestaan op de peer drie weken. En uh, toen zijn de dames naar huis gegaan, hebben daar 14 dagen gestaan. En nu is het de bedoeling dat we de komende drie maanden, Menno, uh, ja, achter het Kapitool de bijen zien zoomen en zien vliegen. Ja, want wat voor veel de bijen, ook van jouw collega's geldt, het zijn gewoon professionele bijen. Die worden jaarlijks ingezet bij alle telers en kwezen. ...en inkassen in en daarbuiten om de boel te bestuiven. Um, hoeveel... hoeveel uh, zit er nu al honing in? Nou, um, een heel klein beetje. Het is koud geweest de laatste weken. Dat betekent dus wat ze verzameld hebben, de dames op de bloesem in uh, Zwaagdijkwesten bij Hoorn... ...dat ze dat weer consumeren. Dat betekent dus meer geconsumeerd. En uh, we hebben zelfs nog wat ramenvoer moeten inhangen. Zo honger hadden de dames. Wat vervoer hang je daar in? Nou, wat suikerwater, dat is wat uh, invertsuiker en uh, dat vinden ze ook heerlijk. En dan is het de bedoeling als we straks die kast gaan neerzetten en dat uh, de temperatuur oploopt tot boven de 20 graden, dat ze die bloemen gaan, uh, gaan zoeken en dat ze de nectar, later wordt dat honing, dat ze dat mee de kast innemen. Ja. En het zijn er natuurlijk ook al meer geworden toch? Want ze leggen voortdurend eitjes, die komen. Hè? Jeanette Paramoor was erbij toen ze geplaatst werden daar in Zwaagdijk. En hoe, hoeveel zijn het er nu? Nou, ik denk dat dit er een stukje 15, 16, 16.000, 17 17.000 zijn inmiddels. En als we straks ook kijken, dan zie je dat broed. Broed met een dekseltje. Dat zie je dus in de kast. En elke dag worden er nieuwe bijgeboren. geboren. En op het, op het hoogtepunt van zijn koningin, dat zijn eitjes legt zijn dat er wel 1.500 per dag. Dus dit is over een week of... Vier, vijf, zijn er 30, 40.000 bij, denk ik wel. Die koningin legt 1500 eitjes per dag. Ja, 1500. Het is ongelooflijk. Als je zo'n koningin ziet. Ik heb er nog even een stip gegeven, de koningin. Een witte ja. kroon. Dus dan kunnen we de komende tijd zien we die, die witte stip over het raam lopen. En uh, ze wordt de hele dag geknuffeld, gestreeld, gepoetst, maar ze moet keihard ja. werken. Moet eitjes hebben. leggen. We gaan zo direct ook nog even proberen om daar te zien, toch? We gaan de kast even openmaken. Ja, ja precies. Allemaal met ja. even een parapluetje erboven. En, uh, ja, en, want het is inmiddels. Het is een beetje waardeloos weer geworden, het regen. Uh, zullen wij de kast uh, uh, gaan tillen? Voor? Ja, ik uh, ga jou helpen. Ik moet een beetje rommelen met mijn microfoon. Ik help jou. We gaan de kast uit de auto. Pak hem dan goed bij het dak vast. Tillen. Anders gebeurt er wat. Ja, hierachter. Ja. Ja. Ja, laten we maar een beetje uh, trekken je maar je naar je toe. voelt toch wel zwaar, hè? Ja, Mina, ja, zo, dat het inderdaad Want kun je ook aan het gewicht voelen hoeveel beiden er nou ongeveer in zitten? Of, nee, of nee, dat nee, nee, nee, nee, zegt helemaal niks. Nee. Nee. Okay. Nou, laten we een beetje... Ja. Nou, dat weegt nog behoorlijk... Uh... Ja, dan gaat het goed zo. Ja, hier langt de rink. We moeten hier omheen, achter het kapitaal. Frans van Rut speelde het allegro uit het dansalbum Opus 83 van Gottfried Mann. Welkom in tuinreservaten.nl. Het grote tuinreservatenboek is uit. Vanaf deze week een mooi dik boek met de honderden tips om de tuin diervriendelijker te maken. En de titel is dan ook Diervriendelijk. Tuinieren. Ja, wij vinden het mooi om het eerste exemplaar van het diervriendelijkste tuinboek aan te bieden aan de kampioen op het gebied van duurzaamheid. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, staat vier op kop in de duurzame top 100. En daarom krijgt zij het boek. Uit handen van de coördinator van tuinreservaten, Carla van Lingen en Joost Huizing houdt daar een microfoon bij in een mooie groene natuurlijke tuin. Marjan, ik heb hier een boek. Jij eerst. Dat was er een van de haan. Ik heb hier een boek, diervriendelijk tuinieren. Het heet in het Engels Gardening for Wildlife. En het is een manier om je tuin diervriendelijker te maken. Maar ik heb eigenlijk het idee dat dat hier niet nodig is. Ja, ik ben blij dat jij nu in een boek hebt opgeschreven dat ik het heel goed doe. Want uh, mijn omgeving zegt altijd dat ik veel te veel brandnetels heb... en eindelijk is het gras moet gaan maaien. Maar ik ben geloof ik goed bezig als ik dit zie. Dus uh, ja. ik vind het heel erg leuk. Wij, wij proberen het hier al een beetje te doen... door overal afvalhopen te laten liggen en takken... En inderdaad niet zo heel netjes te tuinieren. Het grasmaaien, dat gaat nog net. Mm -hmm. Ik vind het een heel leuk initiatief... en ik hoop dat ontzettend veel mensen dat gaan doen. Want het scheelt wel. En als je overal in de stad gewoon net iets meer groen hebt... En af en toe aan, ja. <laughs> dan maak je heel veel verschil. Want je ziet dat er ontzettend veel beesten zijn de stad ingetrokken. Je hebt nu blauwe reigers, spechten, et cetera... Ja. in de stad die je er vroeger helemaal niet had. Nou, en dat betekent wel dat als je iets meer uh, voorzieningen treft in je tuin... het er nog veel meer kan gebeuren. En dat, en dat was past ook wel een beetje in jouw straatje. Het past heel erg ja. in mijn ja. straatje, ja. ja. We vonden het leuk omdat jij... Ja. Kan niet af? Nee. <laughs> um, we vonden het leuk omdat jij bent de duurzaamste Nederlander... om jou dit duurzame, diervriendelijk tuinierenboek te geven als het eerste exemplaar. Maar hebben duurzaamheid en tuinen iets met elkaar te maken? Ja, vind ik wel. Ik denk ook dat als mensen aan met hun tuin aan de slag gaan en zich veel bewuster worden van hun omgeving en wat er allemaal groeit en bloeit, dat je dan ook wat meer zorgvuldig met je omgeving omgaat en ook wat meer hopelijk gaat nadenken van wat eet ik eigenlijk en dat je misschien wat biologischer, duurzamer gaat eten en met je vis kijkt van staat die op de viswijzer op groen of niet. Dus als je je bewuster wordt van je omgeving, dan wordt het allemaal een stukje duurzamer, denk ik. Eet je al brandnetel? Dat heb ik wel gegeten. Dus ze toen staan in... daar wel, zie ik. Ja, er staan heel veel Brandnetels. Ja, ik had ooit een huisgenoot, die was heel goed in Brandnetel gerecht, maar ik vrees dat ik die kwaliteiten niet heb. Maar moestuintjes zou er nog bij kunnen? Ja, toen wij hier kwamen wonen, waren er twee moestuinen, maar dat is wel behoorlijk arbeidsintensief. Ja. En zoals jullie weten werk ik niet bepaald 40 uur en dan ja. hebben we ook nog drie kinderen en een, een echtgenoot en heel veel tuin. Ja. Dus die moestuin die hield die snel even, op. Die, jou, die is ja. nu veranderd in de vlindertuin. Ik heb daar tien vlinderstruiken in nou, gezet. En er staan allemaal bessenstruiken. En zeg maar wat een beetje minder onderhoud vergt, dat heb ik daarin gezet. Mm -hmm. Maar wel elke keer nagedacht van wat is er leuk voor vlinders. Ja, maar wel lekker veel bessen hier. Ja. We hebben ontzettend veel bessen. En kersen en appels en peren. er nou ja, staat hier van alles. En de kinderen vinden het ontzettend leuk als dat eenmaal rood is... om het zelf rechtstreeks van de struiken af te halen... De kersen heb ik nog zelden gehad. Die gaan meestal naar de Spreeuwen. <laughs> dus wat dat betreft... Uh, ja, wij wonen hier wel heel erg uh, landelijk. Ja. Doet, doet Urgenda iets met tuinen? We doen wel iets met stadslandbouw, want we hebben natuurlijk een heel groot voedselprogramma. En uh, stadslandbouw is wel echt een nieuwe trend. En een van de redenen dat dat gebeurt is ook om mensen meer in aanraking te brengen met hun voedsel. zelf doen, et cetera. Want je kan met stadslandbouw natuurlijk niet de hele bevolking voeden. Maar je kan wel mensen bewuster maken van... en een andere manier van voedsel maken. Iets, iets beters en zonder bestrijdingsmiddelen. En ook gewoon weten wat je eet. En, en misschien dichtbij. Ja, dat je je appels zoals hier uit de Beemster haalt... en niet uit Chili en dat soort uh, tendensen. Dus ik vind dat stadslandbouw wel een hele mooie manier... om mensen weer wat meer uh, ja. terug te brengen bij de natuur, bij hun eigen voedsel. En dat werd allemaal wel heel erg uh, van elkaar gescheiden. En kinderen die niet meer weten waar de melk vandaan komt... dat vind ik toch wel heel wonderlijk. En eieren, daar weten ze wel van waar die vandaan komen. Bij jou wel. Ja, bij ons vind je eieren overal, vrees ik. Dus we moeten uitkijken waar we lopen. Ja, onder elke struik kan een ei liggen. En af en toe vind je er 18 tegelijk. Echt? Ja, ja. vanmorgen nog. En hoeveel heb je er dan? Er zijn een stuk of 11 kippen en 5 hanen. Dus als iemand nog een haan wil, okay. kom maar halen. Ja, dat zo je weten. Oké. Okay. Stuur, stuur maar een mailtje naar Vroege Vogels, dan sturen wij het door. Dat zijn de... Dubbel geschupte barnevelders en Noord-Hollandse blauwen. En hybride inmiddels. Ja, okay. <laughs> dus we hebben niet alleen hybride auto's, maar ook hybride <laughs> hanen inmiddels. Heb je nestjes? Zitten er vogels nu? Ja, Heb je we hebben zeg maar, een aantal, een stuk of zes nestkasten. Die zitten vaak wel vol, ja. maar hierboven in de bomen zat een extra nest. Daar hadden we vorige week dus een... Uh, jonge extra die eruit was gevallen, die hebben we geprobeerd een beetje te begeleiden. Hoe ik doe ho je dat? <laughs> nou, door de katten binnen te houden en uh, goed op te letten en uh, nou ja, iets rustiger te doen. Tegen de kinderen zeggen, ga maar voor voetballen in plaats van achter. Ja. En dan hopen dat die ouders ze weer gaan voeren. Mm -hmm. Maar we hebben hier in de struiken ja, best wel behoorlijk diervriendelijke struiken. Dus daar zitten ook ontzettend veel uh, zangvogels in. En ik, ik hoorde net ook al wat nestjes van koolmezen die uit waren gekomen. En, ja. En verder moeten er hier ongetwijfeld egels zitten. Mollen heel veel. En die worden helaas ook af en toe wel door de kat gevangen. Dat is minder, vind ik. Ja. Nee, er zit hier uh, vrij veel wild leven. En ook af en toe zie je kleine marterachtige. Ja, die zijn dan zo snel weg dat je niet eens weet of wat het precies was. Maar er zit hier uh, veel wild leven. En uh, verzanten die eet mee met de kippen. En, uh... Nog eventjes die, die, die stadslandbouw. Um, veel mensen die zeggen tegenwoordig je moet biologisch eten. Maar... Het voedsel moet eigenlijk ook van dichtbij komen. En dat is eigenlijk veel meer jullie, uh, jullie straatje. Ja, vanuit de agenda zeggen we laten we nou niet zo letten op al die keurmerken. Want er zijn er wel dertig of zo. En dat soort discussies daar kun je jarenlang mee bezighouden. Maar dat is niet de essentie. Kijken of je eten van dichtbij komt. Probeer iets minder vlees te eten. Probeer geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Of natuurlijkere manieren. Uh, iets meer met, met gezond verstand dan heel erg uh, op de regeltjes. Want dan zijn we alleen maar bezig met elkaar te bevechten... of het wel duurzaam genoeg of ja. biologisch genoeg is... in plaats van gewoon een stap te zetten. En voor heel veel mensen die niet dag en nacht hiermee bezig zijn... is dat gewoon al heel goed. Dus let in de winkel op wat je koopt. En als het net ietsjes duurzamer kan... doordat erop staat of biologisch of puur en eerlijk... of vertreden, maakt het allemaal helemaal niet uit. Neem een extra stap. Je proeft echt wel het verschil tussen iets... wat uh, in de koude grond dichtbij heeft gestaan zonder bestrijdingsmiddelen. En uh, dat is eigenlijk ja. heel veel lekkerder. Die aalbessen van jou zijn veel lekkerder dan jij. Ja, de winkel. Die zijn uh, geweldig. Die kun je zonder suiker zo in de vlaag gooien. En dat doen we dan ook uh, wekenlang. En dan komen de mensen hier om pruimen te plukken en uh, daar een uh, jam van te maken. Dus dat is wel leuk. Je hebt het boek nu al uh, die hele tijd in je hand. Slaat eens open. Nou, ik vind het altijd wel heel leuk om te weten... welke planten je precies moet neerzetten voor welk beest. Van een aantal dingen zoals brandnetels weet ik het, maar ik weet natuurlijk ook, ook heel veel niet. Hier de, de top 400 van diervriendelijke tuinplanten. Ja, ik zie hier dat ik witte mooie lijn moet gaan neerzetten. Dat heb ik nog niet, dus dat kan ik gaan doen. Asters heb ik vaak in de herfst wel. Veel fluitenkruid nu. We hebben een hele grote linde. Nou, dat zie je hier staan. Dat, dat, uh, je ziet ook als je nu onder de linde doorloopt, die zit onder de vliegen. En we hebben twee notenbomen, die zijn antivlieg. Die hadden heel veel ja. boerderijen vroeger vaak. Die zijn daar ook voor die reden gepland. Dus uh, we hebben al vrij veel, maar ik van niet alles weet ik waar het het beste voor is. Dus ik vind het wel leuk, je ziet dat ook de kerst wordt genoemd. En dat is dan wel aardig om te zien voor welke rupsen, et cetera. Want ja. uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ook uh, In het seizoen met, nu met de jonge vogels, die eten heel veel rupsen. Dan moeten ze er wel zijn. Ja. <laughs> dus uh, ik vind dat heel leuk. Dus ik ga er zeker naar kijken om te zien wat ik er nog bij moet zetten om nog completer te worden. En uh, vooral diegene dan die ik zonder onderhoud <laughs> jarenlang kan houden. Dus we hebben wel mm. van de vaste planten en zo. Komkommerkruid, ja, dat, ja. Is, dat staat hier ook. Dat is heel mooi. En dat hebben wij ook af en toe, dat uh, stond ook in het land. Is het en die het lekker? Ik, ik weet dat mijn vorige huisgenoten daar wel heel lekkere dingen mee maakten. Maar ik vind het vooral heel mooi, want het is heel ja. helderblauw. Het is prachtig. Uh, ja, men ziet het als onkruid vaak, maar ik laat dat staan. Dus uh, ik lees hier dat het... Uh, Goed is voor hommels. Nou, mooi. Ja, want daar, die kunnen we wel wat hulp gebruiken. Hè? We hadden vorige week uh, maar drie bijen in de tuin bij de Bijenteldag. Dus, ah, je uh, het wel meegedaan. Ja, ik had mijn kinderen met uh, fotocamera's op pad gestuurd. Dus die hebben de hele buurt afgestruimd. En alleen de buurman had drie bijen. <laughs> nou, misschien kan je ze nog helpen dit jaar. Ja, nou, dat ga ik dus ook doen. Dus ik vind het heel leuk om in het boek te kijken wat het bijvriendelijkste is. Dat is ook een hele handige smeerwortel. Voor Smeer. Smeer? ja, ja, en ja, die past hier ook heel goed in deze tuin. Koop je die gewoon uh, bij de bloemenwinkel of moet je dat zelf? Nee, je moet echt een goede kweker opzoeken. Die zijn er wel in Nederland hoor. Die dat zelf opkweken en niet voorgefokt en geen plofplanten. Plofplanten, ja, dat ja. wordt een nieuwe campagne. Ja, ja stop met de plofplanten. De dovennetel heb ik wel. Ja. Heel veel. Ridderspoor vind ik zelf ook heel erg leuk. En ik ben een enorme stokroos-fan. Waar die ook opkomt, daar moet blijven staan. Tot groot ongenoegen. Dus ik zet overal waar de stokroos opkomt een stok. En dan maai ik dan omheen. Die zijn heilig verklaard. Dus uh, we kunnen de buitendeur nog niet meer open doen... omdat er stokrozen voor staan. Nou, Dat is de ware tuinreservaathouder. Dank je wel. Kijk, maar je moet het wel uitdragen. Ik ga dat nu nog je meer uitdragen. Je het zien. Tot ziens. Tot ziens. Nou, we geven een aantal exemplaren weg van dat uh, diervriendelijk tuinierenboek. Um, hoe kunt u daar nou een kans op maken? Stuur ons uw tip om, de of het, uh, of om uw tuin of het stedelijk groen nog diervriendelijker te maken. Heeft u nou de tip van de week? Nou, stuur het ons op en dan maakt u kans op zo'n boek. Stuur uw tip naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. Of uh, mail even naar vroegevogelsvara.nl. Uh, ja, of had je al verteld van de nieuwsbrief? Of kijken in de nieuwsbrief. Of ja, nieuwsbrief. nieuwsbrief. Ja, en een nieuwsbrief, die afkeurd, ja. En, um, ja, ik zou meedoen, want in de winkel kost dat boek 24,95. Uh, nou, je kan zomaar geluk hebben vanmiddag. Um, nog een huishoudelijke mededeling. Even kijken, haal ik dat nog? We gaan er bijna uit. Nee, doe maar niet. We gaan zo recht gewoon terugkomen na uh, 9 uur. Tot zo.